Oh, dat is interessant. Kijk, Tompoes, het staat op invallen, zie je wel? Als ik een beetje duw, begint het dak te trillen. Och, het is hier allemaal afbraak. Geen cent waard, jonge vriend. Rommel voor de voddeman, zie je wel. Deze tafel, bijvoorbeeld. Nou, zie je wel. Nee, dat is niet het beste. Wat betekent dit, Bommel? Weet u niet dat de meester aan deze tafel... zijn onvergankelijke dichtwerker schreef? Zegt u dat niet? Met welk recht verwoest je een cultuurmonument? Huh? Een wat? Een cultuurmonument. Die tafel? Tjonge, dat had ik niet gedacht. Maar zoals ik al zei, jongens. bolle koppen, verspekt vlees zonder... Uh, dingen. Ik ga onmiddellijk een fonds tot instandhouding van dit plekje in het leven roepen. Ik was dat al lang van plan, maar dit platte gedoe geeft te doorslag Plat gedoe? Dat laat een heer zich niet zomaar zeggen...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 Kunst en cultuur zijn onbekende klanken voor u. Gedenk alleen aan uw onbenullig bestaan. Ge wilt van dit oord een theehuisje thee Die bollen wil zijn drap drinken op de plek waar Weizak naar de muze luisterde. Naar wie luisterde waai Naar de muze? Maar dat is iets waar u nooit iets van zult begrijpen. Het is erg, Tom Boers.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 Het is affreus. Daar ja, schiet ik nu toch maar rempel. Ben je daar van in te lachen? Zo, Hoe is het met bommels? Praat hij wel eens gewoon of alleen maar wartaal? Maar wat bedoelt hij? Dat is nogal duidelijk. Het gaat snel bergaf met zijn verstand. Toen hij dat cultuurmonument gekocht had, twijfelde ik al. Maar deze advertentie geeft de doorslag. Advertentie? Hier, de sukkel heeft een advertentie in de Rommeldamse koral geplaatst. Oh. Luister, dan zal ik hem voorlezen. Ja. Kuntzinnig heer zoekt beschaafde muzen. VGGV. Aanmelden na acht uur op slot Bommelstein. Geld speelt geen rol. Ach, bleu. Dat is het dolste wat ik ooit heb gehoord. Ja. Tom Poes luisterde niet verder.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 Ik snap het al. Dom van mij. Uh, zegt u maar wat u verdienen wilt. Noem uw salaris maar. Geld speelt geen rol. Salaris? Ja. Geld? Ja. Het is toch... Nou ja, belachelijk. Huh? Wat betekent dat? Polly! Ze is weg.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 was een, een, een donkere gedaante zichtbaar. Zijn, zijn, zijn keep wapperde in de wind en de vlokken sloegen hem in het gelaat. Toch, daar schonk hij geen aandacht aan. In mijmerende houding vond hij de elementen te trotseren. De wind vlijmt door het struweel. Het bloed stroomt traag. De ziel brandt geel. Nou ja, het was de markies de Kanteclair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 Nou, heel mooi. Het stemt ons muus altijd zo gelukkig wanneer we iemand op het pad van de kunst gewezen hebben. <laughs> ja, het is leuk. Wat jij, jonge vriend. Oh, zal ik een flambard gaan dragen? Of een gebloemd overhemd? Het laatste is moderner, maar een heer van mijn stand... Hallo, ik... huh? Hallo? het zit dus huh? niet in de kleding, hè? Volgens Och, nee. het contract moet u waarschijnlijk onvoltooide afmaken. En eerder zult u geen rust hebben. Oh, oh ja, <laughs> waarschijnlijk onvoltooide, juist. Uh, waar is die? Hier,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 Wat grijpt haar plaats? Wat papier heeft Pobbel daar gekregen? Wie is die vrouw met die lief? Ah, bleu. Als ik niet beter wist, zou ik denken. Och, ik weet niet wat ik moet denken. Het is bitter. Pobbel, ik hoop niet dat u zaken hebt gedaan met deze uh, lomperik.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 Polly is heer Olly's muze. Ze kwam op die advertentie. U weet wel. Zal ik eens kijken wat dat voor een vers is, het lijkt me aardig om het even af te maken. Als knaap was ik heel aardig in mijn werk En mijn goede vader valt altijd veel pret in mijn verjaardagsgedichtjes. Al zeg ik het zelf. Niks om. Luister, lieve. Misschien kan je me helpen. Het opschrift is des dichters waarde. Nogal opschepperig, als je mij vraagt. Het luidt als volgt. De maan staat rond op de nok van mijn...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 Uw muzie roept u. Het is geen manier om iemand zo te laten schrikken. Een heer met een gestel moet zijn acht uur slaap hebben. Zijn mijn goede vader altijd. En daar houd ik mee aan. Neem ik... uw veder. Maar ik, ik, ik heb nu geen zin. Ik, ik wil... U gaat dichten, heer Bommel. Onmiddellijk. Hm. De maan staat rond op de nok van mijn...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 Laten we gauw kijken wat er bij zich heeft, portefeuille en Het zijn goede, gouden horloge. Uit de voeten niet. Ja, voeten heen. In nood en ontbering leert men het hogere kennen. Huh? huh?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 En doelloos schokte de dichter door de sneeuw... vervuld van smartelijke gedachten. Had ik maar naar mijn goede vader geluisterd. Oliejongen jongen, zei hij altijd tegen mij... neem geen werk op je dat je niet aankunt. Dat geeft muizenissen. Hm? Muizenissen? Muizenissen? Juist, dat geeft muizenissen. Dat zie ik nu maar. Blupsenissen! Het gaat niet, bommelen.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 als u begrijpt wat ik bedoel. En om eerlijk te zijn... ik kan dat vers niet helemaal rondkrijgen. Nee. Laat eens zien. Misschien kan ik je helpen. Ja, de het staat gewoon zo... van huislicht... Ah, ik zie het al. Heel simpel. Gewoon een ouderwets... hinkelrijn. Oh, juist, ja. Zou u het af kunnen maken? Een kleinigheid.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 Je bent een onwaardige. Nou, ik moet je nodig gaan vormen. Een licht ontspannend werkje, kijk eens. In de harten mee nou, hof. En frisse lucht hier weg met die verpakken. Ik al. Stel met mijn griep. verkracht. Mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn aan het werk, Olivier. Dan moet je het maar zonder waarzaks origineel doen. Doe het dan maar uit je hart. Je mag misbruik van mijn heer zijn, weet je dat. Een bommel is altijd redderlijk tegenover dames. Dat zei mijn vader vaak tegen mij. En, en, en daar houd ik mij aan. Maar, maar het, het is moeilijk. En, en ik waarschuw je dat de grens bereikt is. Men kan een heer niet als een aan zijn oren aan het werk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 dichters waardig. Wat is dat? Een warme oh, oh, oh. drank voor het slapen. Oh, ik gaan? het wel nemen. Ja. Weg ermee. Oh. Heer Olivier drinkt niet en eet niet. Hij oh. werkt en hij gaat nog lang niet slapen. Maar ik ga wel slapen. Ik ben vreselijk moe. Bovendien ben ik door en door verkleukt door dat open venster. Oh, geef die melk maar hier, Joost. Dat zal me nee, goed Nee, nee, nee, nee. Oh. Nee, nee, nee. Heer Bommel zal niets gebruiken. Neem dat glas maar mee, mee en ga heen. Dat wil ik wel nemen.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 Helemaal aan de dronk en een lager wal door dat gedrijmel. O oh ja, dat is interessant. Even notitie maken. Hier, links. Hé, hey, wat is er aan de hand? Wat is er? Is er? erg? Ja, het gedicht van Waaijzak is zoek. Zijn laatste gedicht, maar we zijn op het spoor. Dat is interessant. Het gedicht van de oude Waaijzak. Dat is nou juist wat ik zoek voor de herdenking. Waar is dat vers? Hier binnen. Hier is het zoekgeraakt. Eigenlijk. Hoe raak zo'n meesterwerk nou op een reclamebureau verzeild? Maar ik ben toch maar een geluksvogel dat ik er zomaar lucht van krijg. Des dichter waarde is ten slotte een gedicht waar nog nooit iemand iets van gehoord heeft. Meesterwerk zoek op een reclamebureau. Mak, trak, mak. Wat is er met u aan de hand? Stoor me toch niet te dicht. Dat is interessant.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 Hoe is dat onvoltooide gedicht van Vladimir Waizak tussen deze rommel geraakt? Weggegooid door een reclameschrijver. Waizak, zij wak, Nee, Heel goede atmosfeer, kijk. Zo ontwaakt het temperament. Hm? Wel, wel. Als dat bommel al weer niet is. Van kwaad tot erger. sluit s'nachts de straten en zit op een vuilnisbelt burengerug te maken. Ik ga je naam weer opschrijven. Ga weg of ik mag aan ongeluk. Is er dan niemand die begrijpt dat een heer aan het einde van zijn zelfbeheersing kan raken? Ik stort in. U dicht toch? Zei u niet dat uw Waizaks onvoltooide ging voltooien? Hij voltooit niets. Hij hangt de beest uit. Maar ik krijg er genoeg van. Stommel, drommel, lommel! Ziezo, dat zal je leren. Twee bekeuringen in twee nachten. Het belooft een flinke drukker te worden. Nou, reuze. Maar waarom bekeurt die meneer Bommel eigenlijk?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 heb je het artikel van Argus in de Krant gelezen? Dorkknopen? O.B. Bobbel is bezig een onsterfelijk gedicht te maken. Des dichters waardigheden. Heb je ooit zoiets geks gehoord? Nog nooit, burgemeester. Laat iedereen toch gewoon doen, zeg ik altijd maar. Dat dichter leidt alleen maar tot het niet betalen der directe belastingen. Het moest verboden worden. Bezig met vrijzaks meesterwerken. meesterwerk. Het is afrust. Des dichters waarde. Nou, waar moet het met die waarde naartoe nu deze binaas haar in de vingers heeft? De dichter zelf was zich niet bewust van die beroering.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 Heer Olly is al enkele dagen niet thuis geweest. Hij is zwervende, als ik mij zomaar mag uitdrukken. Hij loopt land, heel betreurenswaardig. Ik hoop dat deze geschiedenis spoedig een gunstige wending neemt, want dit houd ik niet vol. Er zijn grenzen.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 Hier vindt een historisch moment plaats. Ik, heer Olivier B. Bommel, heb zojuist een meesterwerk voltooid. Luister. De maan staat rond op de nok van mijn dak. Mijn huis ligt mijn vlak dak? voor de muur op de grond. Een huis heel zwart, van de voet tot de kop. Van muur de tot, tot top de is hij plat als de smart. In die top in de gaarde ligt heel best de... dicht de gaarde.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 Uh. Olivier? Uh, waarom kom je me nog storen nadat je me te schande hebt gemaakt met dat prulgedicht? Wat heb je daar? Een uh, uh, uh, begraven schat. Des dichterswaarde, Polly. Wat bedoel je, Olivier? Des dichterswaarde is de titel van Wijzaks meesterwerk, dat je zo prullig hebt afgemaakt. Oh, pardon, een bommel maakt nooit iets prullig af. Het meesterwerk van Wijzak handelt over een begraven schat. Dat had ik direct al in de gaten. waarde. is natuurlijk het geld van Wijzak. dacht ik. Toen heeft Tom Poes me een beetje geholpen. Hij is erg handig voor zijn leeftijd, de ik toegeven. En toen hebben wij de schat opgegraven. Hier is heel waarde voor u. Hoe vreselijk. Geld. Ja. Geld is het meesterwerk van de grote dichter Vladimir Wijzak. Nou ja, dit is het einde van mijn loopbaan. En jou, Olivier? Ik wil jou nooit meer zien. Waarom niet? Omdat jij goud maakt. Van de waarde van een lichter. Ik haat je. Ik haat je. Ja. Oh. Vrouwen zijn moeilijk. Soms misgunnen ze een heer zijn kleine successen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kom aan, Tom Poes. We gaan naar huis.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 Hm. Ik vraag me af of je dat geld mag houden, bommel. Hm? Het is van die wijzak, als ik me niet vergis. Weis. En hoe kwam wijzak aan dat geld? Uh, dat heeft hij verdiend met het schrijven van reclame, -teksten. reclame -teksten. Hij heeft een briefje in het kistje achtergelaten... waarop staat dat dit geld de prijs is voor de slagzin... Ja. Niks was schooner. Niks was schooner. Aardig, nietwaar. Des dichters waarde...